6 uur. John van Kappen met het CNW-journaal. In het drinkwater van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant is de E. coli-bacterie gevonden. Dat meldt om op Brabant. Rond 4 uur heeft Brabant Water een NL-alert verstuurd. Het advies is om het water voor gebruik eerst te koken. Het gaat om de dorpen Hoge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reuzel en Bladel. Naar verwachting is het probleem morgenmiddag verholpen. Hoe de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen is niet bekend. De bacterie kan leiden tot klachten als diarree, misselijkheid en overgeven. In Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya had opgeroepen tot protestacties precies een jaar na de arrestatie van haar man. Daar is wereldwijd gehoor aan gegeven, onder meer in Berlijn, Warschau en ook in Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Lukashenko voert dit weekend overleg met de Russische president Poetin in Sochi. Het is nog onbekend waar de twee vandaag over spreken. De afgelopen dag zijn er bij het RIVM 3438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Op de Intensive Care liggen voor het eerst in vijf maanden minder dan 500 coronapatiënten. Het zijn er nu 499, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook verder gedaald tot 1352. Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën. Maar onderzoekt wel of er verdere juridische mogelijkheden zijn om deze therapieën aan banden te leggen. Dat schrijven de ministers De Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden had de Kamer om zo'n verbod gevraagd, maar het is nu aan een nieuw kabinet om daaraan te werken. Het demissionaire kabinet komt wel met een gedragscode en steunpunten voor LBTI'ers om homogenezingstherapieën zoveel mogelijk tegen te gaan. Het weer, stapelwolken wisselen elkaar af. Vanavond verdwijnen de wolken en koelt het af naar graad of zes. In het noorden kan lage bewolking ontstaan. Morgen wordt het op veel plaatsen een zonnige dag met een zwakke wind. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 Net nu. Entertainment for you. Nacht is er weer een feest? We moeten alles maar vergeten. Ze dus leven te lol. We gaan uit de bol er aan de feestje. Een feestje. Een feestje. Toen was dit de feestje in de lucht. Welkom bij het tweede uur van Entertainment voor You. En we gaan nog eventjes een nummertje draaien van William en A Brace. En als ik maar bij je ben. Hey lieverd. Waar je op bent. Ik kom naar jou toe. Al moet ik lopen. Rennen, rijden. Zwemmen, fietsen. Je geeft me de warmte. Zo lang heb gemeen Bij je ben. Entertainer voor je tot klokje om 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En als je zit te eten, eet smakelijk. We gaan eventjes terug in de tijd met, uh, ja, je kent het wel, Dallas. En dan nou, had je zo'n uh, zo, zo blonde vrouw, Audrey Lenders, heten zij. En ze had het over Manuel. Goodbye. Ja, wie kent er niet? En Sebastian, ken jij dat? Ja, ik kende wel. Het liedje ook. Hij ja. is ook hit geweest de jaren ja, 70. Ja, dat is een enorme hit geweest inderdaad. In de, in de jaren. Uh, wat is het? Tachtig, ja. Ja, eind, eind jaren 70, denk ik dat het was. Ja, misschien ja, begin jaren 80. Ja. Weet niet precies. Ja, zoeken we op Ja, we zoeken, zoeken we straks eventjes op. Uh, welke datum dat precies was. Maar jij hebt een ander liedje gemaakt over Angeline. Dat klopt, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik zou ja, zeggen, als je, als, je zegt, als je zegt Angeline, dan zeg je Sebastiaan. Uh, nou, de, nu op dit moment uh, lijkt het er wel op, ja. Ja, toch? Uh, het, hij, gaat, hij gaat heel goed en daar ben ik heel blij mee. En uh, iedereen uh, die, uh, die gaat gewoon uh, heerlijk uh, erop op los. En er lopen polonaise en uh, ja, het is echt uh, ja. een groot feest. Ja, nou, dat is de bedoeling ook van het nummer, toch? Ja, nee, dat uh, absoluut ja, nou, het gaat lekker. En uh, uh, ja, hoe, uh, hoe, is dit, uh, hoe is dit ontstaan, die, uh... dat nummer nou, eigenlijk? Het grappige is, Want, het uh, grappig wat... is dat ik, ik was de muziek aan het schrijven. Uh, toen was er op de uh, achtergrond van de tv aanstaan, er was een uh, rubriek, shownieuwsrubriek, En daar kwam uh, het verhaal van Peter Boerlein en sint Sinterklerk voorbij. Uh, ja. en, uh, dat daar al de hele tijd ruzie is en dat ze wat bij willen leggen. En, nou ja, een heel verhaaltje. Dus ik hoorde de naam Peter Koetelwein vallen. En toen dacht ik van, oh die man, die heeft onwijs veel liedjes gezongen. Maar hij heeft ook heel veel liedjes geschreven en geproduceerd. Dus toen ja. was ik een beetje door zijn repertoire aan de bladeren op YouTube. Ja, dan hebben we het over het en... nummer van de Angeline. En die, juist, die kwam ik tegen. En toen dacht ik, hey, ja. En ja. En toen dacht ik hey, dat was een leuke naam. Dus die heb ik op een blaadje geschreven en die heb ik bij mijn computer neergelegd. En terwijl ik nog met de muziek bezig was, lag dat blaadje daar. Ja. En op een gegeven moment ben ik aan de tekst begonnen. En toen zag dat blaadje weer. ik dacht, hé... Hey, ik denk, ja, dat past wel op het melodie wat ik net Dus zo is Angelina eigenlijk met het liedje terechtgekomen. Aha. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk een beetje toeval Ja, nou ja, de, de, de, de, de naam uh, wordt je dan op, op die manier ingegeven. En, uh, ja. ja. En dan ga je daar wel verder op schrijven. En dan, en dan komt het in een liedje terecht. Oké. Okay. Ja, in ieder geval uh, een leuk verhaal. Ja. Je ja, ja. hebt er ieder geval wat over te vertellen, op deze manier. Hè? Ja, nee, ja, sowieso. Hé, <lacht> hey, maar... Uh, uh, ja, je hebt nu Angeline. Heb je al wat stiekem op de plank leggen? Dat je zegt van nou ja, dat wilde ik eerst uit gaan brengen, maar vanwege de corona is dat niet gebeurd? Nee, maar ik ben wel op dit moment aan het schrijven en dat vond ik eigenlijk meer aan het voorbereiden ben op uh, 16 oktober. 16 oktober ga ik een, een theaterconcert uh, geven met ja. een live band. En uh, daar gaan 17 uh, nieuwe stukken, waaronder dan ook de single natuurlijk, uh, langskomen. Ja. Dus daar ben ik nu nog een uh, aantal dingetjes voor aan het maken en aan het doen. En dat gaan we, uh, eind augustus gaan we dat inleveren bij de band en dan gaan we repeteren. Dus uh, ja, dus op die manier zijn we wel uh, nog steeds lekker bezig. Dus dan moet je flink aan de bak. Ja, dan uh, wordt het repeteren. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, want de uh, moeder, de vrouw moet dan... Uh, of... of uh... Dan moeten we allemaal aan de slag. <laughs> ja. <laughs> hey, en uh, ja, dat, dat legt dus... Uh, nog op, op, op de route. Uh, heb je nog wat, uh, wat optredens uh, eigenlijk voor de zomer staan? Uh, die, die, ja. Nee, er staat, er staat nog helemaal niks. Maar ik nee. zie wel dat om me heen dat het weer een beetje begint te bewegen. Omdat mensen weer wat durven te gaan doen. En uh, te gaan organiseren. Ja. Dus er zal best wel wat aan gaan komen. Ja, buiten inderdaad. Ja, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus we, we, we mogen weer zo goed als. En uh, ik denk dat die insteek dat die voor heel veel mensen wel lekker is... en dat, uh, dat er wel weer uh, dingen gaan gebeuren. Dus er, er is al ongetwijfeld wel wat aangekomen. Ah, Oké, okay. dus je had er niks gepland staan wat, uh, wat eigenlijk vorig jaar zou nee, nee, gebeuren... Nee, nee, dat maar uh, nee. dat is verschoven. Ja. Oké, okay. nee, ja, nou ja, dan zou ik in ieder geval zeggen... succes met, uh, met de repetities straks. Dank je wel. En uh, ja, hopelijk uh, gaat het komen. Dat, dat denk ik ben bang ik wel. van wel. <laughs> hey, en uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou volgen, Sebastian? Uh, heel simpel. www.sebastian-singersongwriter.nl Dat is de website, vind je alles terug. Okay. En als je op dit moment in Google Sebastian, Angeline intikt, dan uh, ja, vind je ook alles. Dus, uh, oké, okay. en uh, uh, social media? Ja, zitten we ook. Facebook en op Instagram, dus uh, overal te vinden. Ah, oké. Okay. Nou, en dan kunnen ze je ook berichten als ze je, je willen inhuren, toch? Ja want ze, ze, ze kunnen me overal spalken. Overal <laughs> ach ja joh, Hé, je moet er wat voor over hebben toch? Ja ja, als het gezellig is maakt het niet uit. Nee, nee daarom. En eh, al, die, al die boze berichten die hoeven niet op uh, YouTube en dergelijke. Dus, eh. Nee, maar die kun je ook gewoon weer naar je neerleggen en dan moet je gewoon uh, ja, denken van ach, die, die, die, die mevrouw meer heeft, op een, ja, die, heeft Die ze dat niet gehad en dan nou ja, dan, uh, dan is ze we weer gewoon. <laughs> Die dissen we Precies. gewoon. Nee? Zoals ze dat zeggen. Ja, gewoon lekker alles weer schoongeven, zeg maar. Ja, ja, ja. Hey, en... Ja, wat zijn wat jouw zijn verdere vooruitzichten? Uh, we gaan er nog... Uh, een album aankomen? Of uh, werk je ergens nou ja, te doen? Kijk, we, we werken natuurlijk wel naar dingen toe. En er komen natuurlijk steeds meer liedjes. Dus dat zal op een gegeven moment wel in de lijn leggen. Alleen wanneer dat precies zou gaan komen durf ik niet te zeggen. Nee. Maar ik denk dat wel dat er uh, misschien aan het eind van het jaar nog wel een single misschien in zit. Dus ik uh, denk dat dat wel nog gaat gebeuren. Ah, nee. Zo'n festival volgend jaar? Uh, nou, ik heb gehoord dat Dries Roefink gaat. Dus uh, dan wil ik daar niet in de weg liggen. Nee, zou ik niet doen. Hé, hey, Sebastian, ik zou zeggen... Dank je wel. Dank je wel. En uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem aan. Gaan we hem lekker draaien. Oké, okay, nu op ZFM hoor je mijn plaat Angeline. Hé, hey, dank je wel, Sebastian. Fijne uitzending verder. Hé, dank je wel. Tot horen. Dus. Hoi, hoi. Hey. Lekker nummer, ja. En we gaan er nog eentje draaien. En ja, luister zelf maar. Hoezo? Oh la la. Ja, gaat, niet, uh, gaat niet helemaal lekker. Het it it's good music. Ja, do, zeker. Do, do, do it. Do it, yes. Daar komt ie dan. Billy Ray Cyrus. En Aki Breaky heart. Gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been And laugh and joke about me on the phone You can tell my arms go back into the barn You can tell my feet to hit the floor Oh, you can tell my lips to tell my fingertips They won't be reaching out for you no more Don't tell my heart, my achy, breaking heart Just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Ooh. Egggy Bracky heart, I just don't think it understands And if you tell my heart, my Egggy Bracky heart, he might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 Uh, do it. Zeker. En uh, ja, dat was hij dan. Billy Ray Cyrus en Eki Breaky Heart. En we gaan naar Danny Christian. En ik ben niet meer van jou. Blijf er lekker bij. Entertainer voor u tot de klokjes van uh, 7 uur. Ben ik bij u met de mooiste muziek. Er was niemand die me kende zoals jij. Vanaf de eerste dag waren wij een feit. En niemand...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 van jou, Danny Christian, En dat allemaal hier bij ZFM. Entertainer voor u. Tot de van 7 uur op die 106.904.5 op de kabel. DAB uh, plus 6A. En natuurlijk een kanaal, digitaal kanaal 40 op Zigo. We gaan het daarna winnen, onze zuidenbuur. En ik doe het voor jou. de buur En daarna winnaar. En ik doe het voor jou. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja, en zo is het. Ja, waar ga je heen? Ik weet het nog niet. Maar straks uh, ja, naar huis. Je wordt steeds interessanter... Kansen. Ga je voor zilver of ga je voor goud? Want dit vuur in Zeker, zeker, zeker. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Zo is dat, en deze komt van Jeroen. En die vraagt hem aan voor zichzelf, omdat hij hem zo mooi vindt. Een oude, eigenlijk in een nieuw jasje van Rob de Nijst. En zonder die al gezongen door onze zuidenbuur Herbert.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 Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen. Waarom jij niet weg had moeten gaan. Zonder jou. Is het thuis zo stil. Mijn bed zo kil. Zonder jou. Zonder jou, een verloren man, die niet slapen kan, zonder jou. Het is zo vreemd, maar soms kan ik jouw stem nog horen. Met mijn ogen dicht zie ik je soms nog staan. Als een dwaas hou ik van jou als nooit tevoren. Ik vraag me af, hoe moet dat verder gaan? In dit huis waren we zo lang samen. Was het daarom dat je ging, misschien? Ik schrijf je naam op de beslagen ramen. En ik weet, ik zal je nooit meer zien. I'm so still, but yet so cold. Zo goed als uh, Rob de bijna, zeg ik. Herbert was dit in uh, de Zuiderbuur. Ja, en dat aangevraagd door Jeroen uh, Maarten. Jij vraagt ook een plaatje aan. Help me make it through the night. Ik heb er eentje gevonden van Willie Nelson. Dankjewel daarvoor. En blijf lekker luisteren, entertainer vier uur tot klokjes van 7 uur. Zou ik direct nog eventjes bellen met Bep en Bert? Take the ribbon from my head.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 We make it through the night. I don't care. Hey. Uh, misschien uh, speelde hij op gitaar... ...en help me make it through the night. Bert. ben doe ik nou? Ja. Ja. <laughs> <laughs> nee, ik, ik, ik, ik heb hier een nummer... ...en uh, ja... ...daar uh, staat een mooie, een mooie cover op... ...van uh, Willie Nelson. En, uh, terwijl het... Uh, ...ja... eigenlijk is Hij uh, is een beetje... Een beetje uh, ...hij is een beetje geholpen denk ik aan zijn stembanden. <laughs> Dat zit er ook weer bij, hoor. Ja, maar jullie ja. zijn er weer helemaal, hoor. Hallo allemaal. Ah, hallo, hey. Ja, lekker zonnetje erbij. Dat we gedaan hebben. Ja, hoor je het? Je hebt inderdaad nooit wat wij vandaag gedaan hebben. Eh, uh, Wil ik dat weet weten? Wil ik dat weten? Ik Het meest mop. Zet je in de vloer, was niet zo. Nee, jongen, we laten toch niet meer flissen. We dachten, weet je wel? We gaan in die meest meedoen. Weet je wat het is? Weet je wat het is, Frit? Nou. Nou, leg het even uit, dit. met een vleesmop, weet je niet wat een vleesmop was? Een vleesmop? Ja. Een ja. vleesmopje, Ja. Ken je dat ken je niet? Ik ken dat niet. wat je loopt achter, nou, waar ben je? Het, dat gaat ook vol. Eentje begint midden in de straat, begint hier een beetje muziek te maken. Ja. Nou, en dan worden er allemaal mensen er blij van. En zolang ze maar dan gaan, er telkens meer mensen meedoen. Ja. En dat is hartstikke leuk. En dat hebben we natuurlijk allemaal van tevoren voorbereid. Ja. ja. Dus we hadden helemaal een leuke vleesmop, jongen, allemaal tegen die kop. Oh, tot... een vleesmop. Ik denk, ik denk, je hebt het over een vleesmop. Nee! Ja. Nee, klopt. Nee, zeg ik dan met jou. Nou, daarom zeg ik, ik, ik, ik, ik, weet, ik weet niet wat het is, maar... Nou, nee, nou, op dit moment, hè, zijn ze in heel Nederland en trouwens in heel Europa. Er ja. is iemand begonnen, hè, is begonnen in Frankrijk en die heeft een liedje geschreven. En uh, het gaat, gaat de hele wereld rond en iedereen doet met dat liedje. Ja. Hè, want we zijn helemaal dus zat natuurlijk met al die gedoe rond die de ja. Ja. ja, ja, ja. En uh, daartegen zijn ze met z'n allen gaan dansen op straat. Ja. En ah. dan ze zeggen van, kijk, wij, wij hebben de vrijheid. En uh, we gaan er gewoon voor. Zo. Ja. Zo. En we dachten als Bep en Bits zijn, uh, we gaan meedoen. Ja. Zo is het. Nou, ik was er mooi klaar bij. Ja, toch? Ja, wat dacht je? Hebt. Ja, tuurlijk. We moeten je even, uh, het weer leent zich daarvoor en uh, we moeten even genieten van, uh, van de dingen. Ja, nee, dat is waar. Zeg, wat ga je voor muziek van ons draaien? Uh, ja. Heb je zelf een suggestie? Wat, uh, Bep? Zit ja, maar ik zou zeggen, je weet het niet. Nee, of de zon ziet zakken. Ah, ja, de zon zien zakken in de zee. Het is echt ja. nog weer, man. Ik, ik, wil de zin, ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, dat is de zomerhit. Ja, toch? Ja, ik dacht ja, het wel, het. ja. Als het nu eigenlijk kun je niet elke week maar braaien. Het lijkt me niet een beetje zomer, hè? zomer. Ja, uh, uh, nou ja, en, en is, ja, is een het... Het gaat van de week, hoor, Frit. Hey. Ja, maar als het, uh, als het volgende week regent, dan gaan we gewoon naar de sauna, toch? Ja, nee, bedankt. De ja, de vorige keer, uh, ja? Jij een beetje de boebelage gegeven. Ja, jij dacht, dacht dat, dat die open ging, Zo is het niet. Nee, toen was hij niet open. Nee. Wij stonden voor de deur, toen was hij dicht. Oh. Het kwam door jou. Oh, oké. Nou, je was hij er gesloten? Ja, ja jongen, maar ja, ze zijn de nog de niet open. Ze gaan vanaf de vijf, gaan ze open. Vanaf volgende week, zaterdag, gaan ze open. Oh, dan, eh, uh, dan, dan heeft die collega mij uh, voor de gek gehouden. Nou, misschien had hij het te goed gekocht, weet je veel. Hij <laughs> ja. had ah, ja, in ieder geval, hij zei van die week voor, voor een afspraak. Maar ik zeg, oh, zijn ze al open dan? Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Niet dus. Ja, maar ik denk wel dat hij misschien wel open was, maar dat je nog niet echt de sauna in kende. Oh, in ieder Dat was het, dat was een beetje, ja, maar je kon er geloof ik wel in. Maar niet in de sauna zelf, dus alleen maar, alleen maar uh, ja, wat kan je dan eigenlijk doen in het wildebal? Geen kan. idee, massages? <laughs> ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ook al, hè? Ja. Ja, ja, ja, geen idee, hoor. Ah, ah, ah. Geen. Ja, ja je, je. <laughs> Jij ziet het al helemaal voor je, Bert. <laughs> ja, ik, ik wel. <laughs> nou, ik ben er klaar voor, Frit. Ja, zo is het. Oh, bedoel, ja. Lekker man. Oh. Is toch, uh, eind, eindelijk uh, waar we lang op gewacht hebben, toch? Ja, maar af ja. en toe zie je ook zijn bord met massages van die Thaise massages en meer. Nou, dan begin ik. Ja, als er al meer achter staat, dan. Ja, dan komt het niet. Ja, wat, wat, wat bedoel je meer? Hè? Ja. <laughs> nou ja, ik zou zeggen jongens, zeg, ja. gaan lekker genieten van deze komende dagen. Want ja. het wordt hartstikke mooi. Het ja, is wel het... hartstikke warm. Het wordt, oh, ja? wordt echt zomer jongens. Het ja, ja, maar... is uit het vet gehad, Dus we gaan lekker gaan ervoor. Voor de de, even de, de bitte melkflesje en wat daar kleuren. Vet. Wat, wat, wat heb jij uit het vet gehaald? Je zwembroek? Ja, mijn zwembroek heb ik uit het vet gehaald. Oké. Okay. <laughs> Het gaat weer aan. En dan gaan we misschien wel even naar Zandvoort. Eh, misschien komen we jou nog even tegen. Ja, ja wie weet. Wie weet, ja, inderdaad. Nou, als je iets heel erg uh, dit ziet en het schijnt licht, dan zijn wij het. Hou <laughs> oh, neemt die melkflessen mee. Ja, dan nemen we mee. <laughs> zeg, beste mensen. Melkflesmopje. Melk ja, melkflesmopje. Ja, vleesmopje. vleesmopje. <laughs> Zeg, de zon staat nog redelijk hoog, want uh, we zitten lekker in de tuin bij mensen. Lekker aan een, een wijntje en alles. Ja. Uh, uh, in het zonnetje. Dus het kan echt even duren. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon kijken naar die zon. Want voor je het weet, zie je de zon zakken in de, in de zon. zee. Zo so is het. En voor nu zouden we zeggen... Uh, Bye. Bye. Bye. Bye. Hey, Aan de flu. Hé, ik wens jullie weer een goed weekend en geniet ervan, hè. Jij ook, Bye, en allemaal. Een fijne weekend, jongens. Okay. Dag allemaal. hoi. Hoi. Hoi. hoi. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Oladie, oladie. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Oladie, oladie. Ja, ik zag je op het strand, met je ogen in het zand. Oladie, oladie. Je las de de krant en ik pakte toen je hand. is helemaal bezoedeld. Ik, Ik wil de zon zien, zakken in de zee. Hollah, die jee, De die jee, hollah, die jee. De zee is lust. Ik had er bijna zo gekust. Hollah, die die -ay. Ik ben nog lang niet geworst. Ik dacht, laat maar even met rust. Hollah, die -ay. Kijk hem aan, nou ja, het antwoord kan je raden. Ik wil de soort zien zakken in de zee. Ola, ola, ola Ach ja, de aanhouder, die dit. Ja, ja, dat dacht je, beste vriend. Ola die oh ola die -ee. En toen ik koos het ramenshop. op. Ik dacht, wanneer staat hij nou eens op? Oh die jay, ola die Hij vraagt, Wil jij misschien? Met mijn neentje zwemmen Ik dacht die kerel die is werkelijk niet te remmen Maar ik wil de zon zien zakken in de zee Oh die jay, oh Ik wil de zon zien zakken in de zee Alla die jay, oh die je. Ik wil de zon zien zakken in de zee Alla die jay De medebert, de gatenuitzicht. Ja, zie jij, die zon nog zakken. Nou, Loone, het is de zwaarde helpen hier, hoor. Naar zfmartisten.nl. Ja, en daar ga je heen als je een verzoekje wil aanvragen. Nou ja, dat is nu nog heel, heel kort. Ik heb nog één verzoekje liggen. die is van Willem. Willem, jij wilde graag een nummer horen van Gerard Cox... en ik neem de nachtvlucht naar New York... Hier komt hij dan. En na het avondeten, zei die schat, ik loop nog even voor sigaretten naar de hoek. Zij zei lief, vergeet de sleutel niet, ik geef de kleine onderwijl een schone broek. Hij trok de deur achter zich dicht, het trappenhuis was fel verlicht, er hing een geur van zee en boerenkool, terwijl die op de mat bleef staan, dacht hij: zal ik voor goed maar gaan naar een mooie plek hier mijlen ver vandaan zonder een traan. Ik neem de nachtvlucht naar New York En dan de Greyhound naar de West En naar Hawaii Ver weg uit dit me venest Een oude jeans, een flesje bier En dan in Bangkok aan de zwier Ik was nog nooit een keer zo vrij Zo ver van hier Even later de straat uitliep, dacht hij ineens: ik heb van alles al op zak. Mijn pas, mijn eurocheques en ook nog geld. Als ik meteen het vliegtuig nou eens pak, ik neem een taxi op de hoek en ik ben weg, gewoon wegzoek. Een woest verlangen wond er in zijn borst.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 De sigaretten en liep vlug, haast automatisch weer terug naar huis. De geur van zee en boerenkool. Zijn vrouw riep: Man, waar blijf je nou? Wedden dat begint al gauw. Ze vroeg: Is er wat? Nee, wat zou er zijn, schat? Ik heb de aangevraagd, Willem. Ik neem de nachtvlucht naar New York. Tevens uh, het laatste plaatje. En we gaan uh, afscheid nemen van u. En ik zou zeggen, geniet van het weekend. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het uh, ja, luisteren eigenlijk. En, uh, ja, ook voor de verzoekjes. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Het uh, is mooi ja. kort. houdt het droog. Ja, blijf gezond. Tot dan. Nu kan bye bye, zijn. Iets meer mee. Elke nacht droom ik van jou. Zonder jou ben ik zo eens aan. Ik voel dat jij nog van me houdt. Ik fluister. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.